Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Renze Klamer. Acteur Erik Snijder bleef als tienjaar jochie de bevrijding in een jappenkamp. En opnieuw een ongeluk bij een meststilo in Friesland. Nu is het NOS Journaal met Raymond Serré. Honderden moslimbroeders zijn in Alexandrië, de tweede stad van Egypte... de straat opgegaan uit protest tegen het gewelddadige ingrijpen van het leger... in twee protestkampen in Cairo... Bij de ontruimingen en de protesten die daarna in het hele land volgden... zijn volgens officiële cijfers ruim 500 mensen gedood. De moslimbroederschap zegt dat het er zeker 2000 zijn. Het Britse persbureau Reuters meldt dat ook in Cairo... honderden aanhangers van de moslimbroederschap de straat op zijn gegaan. Ze zouden een regeringsgebouw hebben aangevallen en in brand hebben gestoken.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 Er werd 240 uur werkstraf geëist voor de man die de 13-jarige Donnie doodreed. Veel mensen vonden die eis te laag, mede omdat de dader een recidivist was in het verkeer. Bij nader inzien vindt het OM dat het verkeersgedrag van de verdachte zowel voor als na het ongeval zwaarder had moeten meewegen bij het formuleren van de strafeis. Dat had volgens het OM moeten resulteren in het eisen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De man kreeg van de rechtbank uiteindelijk negen maanden cel opgelegd. Zowel het OM als de veroordeelde gaat niet in beroep tegen deze uitspraak.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 Chirurgen van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben bij een kaakoperatie een computerbril gebruikt... waardoor studenten de handelingen door hun ogen konden zien. Het was de eerste keer in Europa dat de Google Glass in de gezondheidszorg werd gebruikt. Het ziekenhuis is enthousiast over de resultaten. Het mooie ervan is dat studenten mee kunnen kijken eh, door de bril eigenlijk, letterlijk van de, van de chirurg. En dat is toch weer anders dan de camera's die we vast opgesteld hebben in de operatiekamer... En doordat je precies A. ziet waar de chirurg naartoe kijkt, en B. ook ziet wat hij of zij ziet, nou, levert dat toch zeker een, een aanvullend beeld op. Letterlijk. Er zijn plannen om ook thuiszorgverpleegkundigen met Google-brillen uit te rusten, zodat artsen direct kunnen meekijken naar patiënten. En dan het weer. Een warmtefront veroorzaakt veel bewolking. Met vooral in het noorden ook enige tijd regen. In het zuiden blijft het zo goed als droog. Later in de middag breekt de zon weer vaker door in het land. En blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is een zomerse dag met flink wat zon. maximaal van 23 tot 28 graden. Later in de middag en avond komen er meer wolken. En dan groeit de kans op een bui. En wij gaan zo meteen verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Rens Klamer en Jeroen Snel. Goedemiddag. Een uur geleden is in Den Haag de officiële jaarlijkse herdenking afgesloten... van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Acteur Erik Sneijder maakte als jochie de bevrijding mee in het toenmalig Nederlands-Indië. Welkom, Erik Sneijder. Was u er vandaag bij in Den Haag? Nee, ik was er vandaag niet bij. Ik had een, een zware toneelreptici. Dus ik kon er niet bij zijn. Maar ik ben andere jaren er altijd wel geweest. Ik heb zelfs het, uh, het stambeeld mogen onthullen, samen met koningin Beatrix. En toen heb ik fragmenten uit een dagboek van mijn vader voorgelezen. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Karel Wasch. En uw mening als u die heeft, en die heeft u vaak, dat horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga even naar onze website ditistedag.nu. Hey Rick Sneider, we gaan het met u hebben over uw artistieke carrière als acteur. Maar ja. eerst nog even over uw Indië-verleden. Ja. Uh, vandaag 15 augustus. Is dat toch een speciale dag voor u? Jazeker. Het is natuurlijk de, de capitulatie van Japan geweest. En uh, twee later nadat het had plaatsgevonden... vlogen de Catalina's dus over uit de, de Canadese vliegtuigen. En die stortte dus eten neer in de kampen waar wij leefden. En buiten stonden de Gurkhas en de aussies. En uh, de Amerikanen die stonden ons op te wachten. En de Canadezen en de poorten gingen open. En dat herinner ik me nog eens. Dag die, die beelden heeft u echt nog helder op uw netvlies oh ja. staan? Oh ja, oh ja, zeker. 15 augustus 1945. Ja, ja, ja. Ja. Het vreemde was alleen dat die vrijheid die kon eigenlijk niet zo goed plaatsvinden... omdat de Japaner opdracht had gekregen... om de Nederlanders te beschermen tegen de nationalisten van Indonesië. Dus wij bleven in de kampen, maar ja. we hadden het beter. Dat was eten, dat was van alles. Ja. Ja, dat was het. Op een gegeven moment uh, keert u met uw ouders terug naar Nederland. U ja. heeft dan uh, zo'n 15 jaar in het toenmalige Nederlands-Indië gewoond. Ja. Wat is nou uw mooiste herinnering aan Nederlands Indië? Ja, de herinnering in tegenstelling tot mijn oudste broer... de schrijver F. Springer, die heel veel feiten heeft. En ik uh, ga eigenlijk om met de herinnering van kleur, smaak, muziek... geluiden, nachten en uh, feesten... die in een andere kamer plaatsvonden bij de ouders. En dat is mijn uh, eigenlijk grootste herinnering. En natuurlijk wel vakanties in de bergen bij Bandung. Ja. En, ja. En, en over vakantie gesproken, bent u nadien nog wel eens terug? Nee, ik ben de enige van de drie zonen die nooit is teruggekeerd. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik, omdat ik een zware toneelcarrière had... Ah. dat ik iedere zomer uitgeput in, een, in mijn eigen huisje ergens lag. Ja, ik ben nooit teruggegaan. Het ware is dat ik ook helemaal die behoefte niet heb gehad... terwijl ik er nu toch een roman over geschreven heb. Ja. Over twee weken wordt u 79. Ja. Ik zou zeggen, ja, het kan nog. Ja. Je bedoelt naar Indonesië gaan. Ja. Ja, ja, het zou kunnen. Ja. Mijn zonen zouden dat best leuk vinden, maar ik weet niet of ik dat opbreng. Van u hoeft het niet meer? Uh, niet helemaal meer. Ja. Nee, nee. U, u heeft een van uw zonen meegenomen, Bo Sneijder. Ja. Bo, hallo. Hi, hallo. Um, kan je je vader toch niet overhalen om de oversteek ja. te maken naar het oosten? Ja, ik zou dat wel erg leuk vinden. Ik, ik weet er zelf eigenlijk weinig van. Dus ja. uh, ik, ik zou wel benieuwd zijn hoe, hoe hij daarop zou reageren om daar nog eens te komen. Ja. Ja, ja, ja, u zou, Terug kunnen naar het Jakarta, het, het Batavia van ben ik toen. Geboren, ja. Ja. Ja, ja, in 1934. Wat zou er ja. over zijn van uw ouderlijk huis of de plek? Volgens mijn broer, die daar te pakken geweest is, zei dat is er allemaal nog. Het is alleen maar zo, zo klein. In onze herinnering was het enorm, met bomen en de grote villa. En die zei: Het is eigenlijk allemaal heel nietig, wel mooi. Maar de straten, Bengawanlaan, wij dachten dat is een allee en dat is niks. Maar de stad vind je niks terug. Misschien helemaal in het centrum. Maar de stad is gewoon een wereldstad geworden. Met ja. de wolkenkrabbers en het, het paleis staat er nog hè, van de gouverneur, geloof er ik. Het staat nog, ja, met, met een mooi ja, restaurantmuur erin. Ja. ja, natuurlijk. Wordt ook in mijn, mijn, mijn, mijn boek beschreven. Een residentiewoning die omgebouwd wordt tot restaurant en hotel. Goeie herinneringen aan Nederlands-Indië. Geuren en kleuren. Ja. Toch ook... Nog herinneringen wat betreft de keerzijde, onaangename herinneringen? Ja, die kwam ook in mijn boek voor. Dat was natuurlijk die vrijheidsstrijd van de Indonesië. Die best begrijpelijk was. Ik had er ook geen kritiek op. Maar laat ik zeggen, uh, terreur is geen pleidooi voor vrijheid. Maar dan en is die... dat vooral onaangenaam uh, vanwege datgene wat de Nederlanders hebben aangericht. Uh, en, en niet zozeer uw onaangename herinneringen uit de kampen? Oh ja, dan. Die waren natuurlijk onaangenaam. Maar eigenlijk was de tijd vlak na de oorlog, uh, was voor mij, die ging dieper bij mij in mijn herinnering, omdat daar zoveel Nederlanders vermoord werden door de Indonesië. En toen heeft Nederland er fout op gereageerd door de pollutionele acties daarna uh, te beginnen, eigenlijk, tegen Indonesië. En zijn dat, dat ook herinneringen die dagelijks, wekelijks bij u bovenkomen? Of valt ja, dat wel mee? Nee, nee, nee dat, dat valt wel mee. Natuurlijk. Ja. Dat kan bijna ook niet het zijn. Jeugdherinneringen natuurlijk. En, uh, maar het is wel zo, hoe ouder je wordt... hoe meer die jeugdherinneringen terugkomen. Ja. Maar dat is niet een verschijnsel alleen maar bij mij. Bo, uh, jij bent halverwege de twintig, toch uh, ongeveer? Klopt, ik ben net 25. Ja, we kennen jou van Spangas, van goede tijden, slechte tijden. Ja. Uh, dat verhaal van jouw vader, is jou dat zelf voldoende bekend, wat hij daar heeft meegemaakt en hoe Nederlands-Indië er sowieso uitzag? Nou, ik moet eerlijk bekennen, eigenlijk niet. Erik is toch wel altijd een vader geweest die uh, zijn jeugd voor, uh, eigenlijk een beetje voor ons achterhield. Um, ook wel omdat er natuurlijk wel degelijk wat pijn zit in die, in die periode. En ik denk dat Erik sowieso een mens is die graag dingen die hem pijn hebben gedaan, moeilijke herinneringen, graag een beetje wegdrukt. Klopt dat zo, Erik? Nou, laat ik één ding zeggen. Toen wij in Nederland terugkwamen, heeft mijn vader meteen tegen ons gezegd... jongens, wij kunnen ons leed niet kwijt in Nederland, in Rotterdam. Want Nederland heeft zelf een vreselijke oorlog gehad. Met jodenvervolging, met alles, bombanden Er was geen Rotterdam. ruimte voor het verhaal uit Nederlands-Indië. En er werd ook helemaal niet naar gevraagd. En ik weet nog goed dat wij naar de kapper gingen. En de kapper zei, goh, het Indië. Wat spreken jullie al leuk Nederlands? <laughs> en begrijp je? Ja. Wij, hadden de, wij wisten dat we eigenlijk een beetje moeten zwijgen, moesten zwijgen. En dat hebben heel veel mensen Indië gedaan. Bo, behalve het zwijgen van je vader. Heb je het gevoel dat op Nederlandse scholen, maar ook in de media... gewoon hoe je als mens functioneert zeg maar, in de Nederlandse maatschappij... Mm -hmm. dat je vanzelf genoeg te weten krijgt van Nederlands-Indië... En, en, en de ontberingen van de mensen in de kampen? Nee, absoluut niet. Moet dat veranderen misschien? Ik heb zelf namelijk het gevoel het een, een beetje. beetje. Het ja. zou mooi zijn als dat zou veranderen. Maar de, de, zeker jongeren van mijn leeftijd worden, worden zo overgoten... met, met veel uh, sneller nieuws van wat er nu gebeurt. En heel veel onbelangrijk nieuws. En, en ik denk dat het, uh, dat het mooi zijn om dat meer onder de jongen te brengen. Ik zou niet zozeer nu weten hoe dat moet, hoor. Maar, nee, nee, nee. Ja. maar, maar de behoefte is er wel, uh, voel ik ook bij jou. Nou, bij mij wel. Ja. Ik ja. heb het geluk dat ik nu natuurlijk Erik nog helemaal kan uithoren over die tijd. Dus ik ben blij, ik hoop dat hij mij dat dadelijk in de bus en als we gaan toeren en dat ik hem beter kan leren kennen ja. over zijn jeugd. Ook. En je kan zijn boek gaan lezen, want dat, dat, is heb, waar. Je, dat heb je nog steeds niet gedaan, uh, heb ik begrepen. Nee, nee. nee. Als nee. Ik, ik krijg dadelijk een echte versie in mijn handen met, de, ja. met alles erop en eraan en dan ga ik hem uh, meteen lezen. Ja. Ik heb hem ook in handen, de ja. echte versie. Ik ben ja. er gisteravond in begonnen en uh, ja, ik, ik moest op een gegeven moment gewoon naar bed, maar het liefst had ik hem uitgelezen. Uh, uh, fantastisch boek, Erik. Ja. Ja. Maar u heeft ooit gezegd acteurs hebben nooit een eigen de tekst... En dan komt u met een boek. Ja, dat is dat toch was... eigenlijk, uh, nou ja. dan dan, als u eerst zo'n uitspraak doet. Ja, maar het heeft mij toch wel ietsje eerder plaatsgevonden. Ik heb een stuk of zes, zeven toneelstukken geschreven... die ook opgevoerd zijn in binnen- en buitenland. Dus ik wist wel wat schrijven was. Maar nu vroeg eens iemand uh, geen toneel. Maar hij zei, heb je ook gewoon proza? En dat had ik. En ja. dat heeft hij ge ge gevraagd. En zonder dat ik eigenlijk een idee had wat daarmee gebeuren ging. En die was zo enthousiast daarover. Ja. Dat die heeft het bij een, uh, een uitgeverij Corsé om een ander beter onder te brengen. Maar uh, ik, het is wel waar dat een acteur, als hij acteert... nooit zijn eigen tekst acteert. Het, het boek Een tropische herinnering, pure fictie... De fictie is, die is wel puur, maar hij is toch beïnvloed... door allerlei stromingen en gedachten en ervaringen. En door, door de dingen die u heeft meegemaakt? Ja, door de dingen die ik heb meegemaakt. Door de dingen die ik ook heb horen vertellen. Maar het zijn voornamelijk nachten, bedienden, geluiden overspel, niet overspel in, de, in het huis. En, uh, dat zijn dingen die een diepe indruk op mij gemaakt hebben. En pas veel later, maar dat gebeurt wel vaker, ga je dat opschrijven. En een hoofdpersoon, Ferdi, uh, die eigenlijk op zoek gaat naar zijn eigen identiteit. Ja dat, heel ja, dat is heel duidelijk. Maar is dat ook iets wat u heeft moeten doen? Nee, ik heb het niet in die vorm moeten doen. Nee, dat is onzin. Maar ieder mens zoekt eigenlijk naar zijn identiteit. Maar in hmm. dit geval is het wel uh, heel specifiek voor deze man. Zijn moeder, zijn vader, er was een breuk in dat gezin... en de moeder had een minnaar. En hij vindt die terug... En hij gaat de waarheid vragen. Wat is er eigenlijk aan de hand? En om die mensen dus los te krijgen... gaat hij iets verschrikkelijks uit zijn jeugd vertellen... dat ook deze mensen zijdelings hebben meegemaakt. En dat is het zoeken naar identiteit. Van wie ben ik eigenlijk? Dat de, is de grote De vraag. vader van de hoofdpersoon is een dominee. U, u, u, ja. u beschrijft hem als een dikke, onsympathieke huivelachtige man. U heeft goed gelezen. Ja. Ja, u, ja. U, u, u dat, bent dat is zelf... niet mijn eigen vader. Nee, oh, nee. Maar toch, u bent hervormd gedoopt. Ja, klopt. Heeft u daar, euh, nou, 79 jaar later nog iets mee? N nou, uh, de, iedereen mag geloven wat hij wil, zeg ik altijd. Uh, nee, nee, ik ben u? niet meer kerks. Laat ik, zo, ik ben niet meer kerks, maar uh, voor mij uh, mag het allemaal bestaan. Okay, wat, wat ik me nog afvroeg, meneer Snijden, want u, u zei dan net... ik heb eigenlijk in Nederland niet zoveel verteld naar terugkomst... want daar, ja, Nederland had zijn eigen oorlog, daar is ze op te wachten. Ja. Maar dat geldt natuurlijk niet voor, voor uw zoon Bo... Die, ze, die u nee, eigenlijk tot nu toe ook nog niet echt erover nee. verteld heeft. Ja. Waarom heeft u dat niet gedaan? Nou, dat, dat, laat ik dat boek maar lezen. Dan weet hij een beetje wat er gaande was in Indië. Hè? Ja, maar het is... Het is het, het, ja, u het u is, bent zijn vader. Dan moet hij in een boek lezen wat er met u gebeurd is. Dat nee. is toch, geen Ja, ik kan het me vragen, hoor. Ik kan het me allemaal vragen. En, uh... Was je daar nooit nieuwsgierig naar, Bo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat hij, dat hij het me zodanig achterhield... dat ik ook helemaal niet het idee had dat ik daarnaar kon vragen. Of, of ja, ik, ik heb dat nooit... Uh, ik heb natuurlijk voornamelijk ook bij mijn moeder gewoond. Hè. Ik zag mijn vader in het weekend of, of, of om het weekend. Dus als ik hem dan zag... Dan ja, ging je niet zo snel over, over de oorlog. Nee, we schelen ook nee. zoveel. dat Ik kom eigenlijk nu pas een beetje op een leeftijd... Ja. dat hij me ook echt de details kan vertellen. Ja. En dat ik dat ook echt begrijp. Want je gaat niet aan een kind van uh, 10, 12 ja. uh, vertellen... hoe afschuwelijk het er allemaal was. Het was de tijd. Mijn oudste zoon, die is zeven jaar ouder dan Bo, die was bij de onthulling van het monument met, met de koningin Beatrix ja. en die heeft dat allemaal aangehoord. Dus die weet waarschijnlijk meer en die zal wel gemerkt hebben dat we daar zaten om een speciale reden. Uh -huh. Dus Bo en, kan altijd nog bij zijn oudere zijn. <laughs> ja, ja. Een tropische herinnering wordt volgend jaar een toneelstuk. Ja, daar heb ik zin in. Dat, dat, dat, dat, dat verhaal leent zich goed voor het theater natuurlijk. Ja, met name één decor van ja. uh, een hotel in ja, Nederland... Klopt. waar ja. een reunie plaatsvindt ja. uh, als het gaat om de bevrijding uh, uh, te, vieren, ja, te vieren. De ondergang van Hiroshima gaan ze vieren. Dat ja. is al zo vreemd dat men ja. dat viert. <laughs> ja, nou ja, U heeft ja. zelf verzonnen natuurlijk als schrijver ja, van een boek. Ja, ja, ja. Ja. Maar vooralsnog eerst een ander uh, theaterstuk. Ja. Levenslang Theater. Dat is een stuk wat jullie samen, Bo en Erik, ja. gaan doen... Ja. Vanaf 11 september. Waar gaat Levenslang Theater over? Zou je dat aan mijn jongste zo... Ja, <laughs> ja, het, het, het is eigenlijk op ons lijf geschreven. En dat vind ik er zo leuk aan. Het, het is eigenlijk een oude rot in het vak. Robert, gespeeld door, uh, door Erik... Die probeert zijn wijsheid en zijn, zijn, zijn, zijn kunde van de afgelopen vijftig jaar toneelspelen over te brengen op een, een jongen die net komt kijken. Een jong talent wat net komt kijken, zijn debuut maakt. En, uh, en alle facetten van... van ja, die zitten in één kleedkamer. Die zitten in één eigenlijk kleedkamer. eigenlijk toe oordeeld, min of meer. Ja, en je ja. volgt ze naarmate ze verschillende stukken spelen. Je ziet ze achter de, achter de schermen en voor de schermen. Ja, maar goed, dat lijkt heel erg op jullie echte situatie. Ja, dat ja. is waar. Uh, maar, maar Bo, kan jij uh, genoeg uh, creatief zijn, genoeg acteur zijn met je vader naast je? Als ik iets moest doen met mijn ouders in de buurt... dan presteerde ik uiteindelijk minder. Snap je wat dat ik bedoel? Ik snap heel goed wat je bedoelt. En het gek is, ik dacht dat dat zo zou zijn. Ik, ik, ik zag daar tegenop inderdaad. Ik, vond, ik, zag, ik, ik zag er niet tegenop om met Erik samen te gaan spelen. Dat was hartstikke mooi. Maar ik dacht wel, ja, hoe ga ik daar uh, mijn... Uh, talent of, of hoe je het ook wil noemen... laten zien inderdaad met mijn vader naast me. Maar gek genoeg... Dat is soms nog zo, dat je even elkaar te lang aankijkt en moet lachen... en, en dan realiseer je je, we zijn vader en zoon. Maar meestal gaat het goed, zit je op een bepaalde flow... en, ja, en dan ben je, ben je toch de acteur wie, ja. die je bent. Nee, mag ik even zeggen, hij is ontzettend streng. Ik heb vandaag nog op mijn lazer geval. Nou dan over pauzes <laughs> die ik wou... Nee, geeft, die die geeft uw zoon u op uw... Ja, ja, nou. ja dat is gebeurd vandaag. Niet verder <laughs> maar van mijn... is dat dan terecht of onterecht? Nee, heel terecht. Oh, u leert nog van uw zoon? Oh, absoluut. Weet je wat het is? Jonge mensen zijn onbevangen en die doen wat ze dan uh, in hun hoofd opkomt. Wij ouderen hebben zoveel gespeeld en we hebben zoveel aanknopingspunten met andere stukken en andere rollen die je gespeeld. Je hebt een soort ervaring dat je je concentreert op het woord. Wat doe ik met dat woord in dit stuk? Ja, ja. En dat doen jonge mensen niet. Die zeggen gewoon voor ze raap. De tekst. Nee, je ziet dat, Erik, zet het gewoon thuis. Zet hij dat hele stuk al in de grondverf. Als ik op het podium sta, wil ik graag op dat moment voelen wat de juiste. Uh, waar de juiste pauze ligt. En, en wat ik nou eigenlijk met die teksten bedoel. En dan klopt het. Dan komt het wel samen. Oh, voor absoluut. Ja. We hebben een uitstekende ja. regisseur. Het, het stuk is. Opgedragen aan Wil van Kralingen. Jouw moeder Bo, mm -hmm. uh, uw derde vrouw, als ik het goed heb, Edith. Tweede. Tweede, sorry. U, u, u, u heeft wel drie gehad, toch? Nou, dat vind ik wel een ongemakkelijke vraag. Hoor. <laughs> nou, je, Help me even. nu met de derde En dat is de één. Ja, nee. Ja, een feit is een feit. Nou, goed. Uh, Voordat dit nog ongemakkelijker wordt. Uh, maar uh, toch even, Bo, uh, bijzonder om het uh, uh, uh, aan je moeder op te dragen... en Zeker. het te spelen waar zij ook uh, natuurlijk speelde als actrice. ja. Ja, het, het, het is haar droom, was het, in de laatste maanden van haar leven. Vroeg ze zich af, ze vond altijd dat Erik en ik heel erg op elkaar lijken qua mens. Dus in stem, in de manier van bewegen. En zij vroeg zich af of dat ook op het toneel zo zou zijn. Dus zij heeft eigenlijk heel lang, ja, is ze gaan zoeken naar wat is nou een passend stuk. En is bij dit, ja, ontzettend passende stuk uitgekomen. Dus we doen het echt een beetje voor haar, ja. Vanaf 11 september, in welk theater als eerste? De Koninklijke Schouwburg. In Schouwburg Den in Den Haag. Maar Erik. dat is 21. Oh, sorry. Oh. Ja, dat, is, dat, dat is 21 september. 22. Op de, de, de 22ste 22. is de officiële première in Den Haag. Ja, maar daarvoor goed. hebben we... Tryouts. Uh, try is dat ook in Den Haag. Maar goed, oh. de 22ste is een datum uh, om te noteren. Zeker. Schouwburg, Den Haag. Ja. Erik en Bo, beide. Hartelijk dank. Graag gedaan. Hartelijk dank. dank. We gaan horen welk nieuws zich vandaag voordoet in de provincie. Als het goed is. En hebben we een mooi tuentje bij. Zingen maar. Nee... Nou, dan gaan we gewoon verder. Uh, dat, gaan we, nou, dat doen we al uh, wekenlang, mocht u uh, net thuis zijn gekomen van vakantie. Wij steken het licht op uh, in, in de regio en kijken wat het, uh, wat het nieuws is daarvan dichtbij eigenlijk. Regionale omroepen en dagbladen, verslaggevers daarvan, die vertellen ons daarover. En vandaag uh, zijn dat de regio's Friesland, Drenthe en Zuid-Holland. En we beginnen in Friesland. Roelof Lausma van Omroep Friesland, goedemiddag. Goedemiddag. Dit, uh, dit voorjaar kwamen er in Zuid-Friesland drie mensen op een boerenbedrijf om het leven in een mestsilo. Uh, en nu is er weer iets misgegaan bij het mengen van mest. Ja, er is iets misgegaan. Alleen gelukkig kon de boer uh, nog op tijd ingrijpen. Het is zo dat een, een boer in Longerhout, die, uh, die was bezig om uh, te mengen. En toen zag hij uh, plotseling uh, één koe, of, uh, verschillende koeien zag hij door uh, de hoeven gaan. En uh, toen dacht hij, hey, dit is niet goed. En toen is hij snel weggegaan. Eén koe is uh, overleden, maar hij heeft zichzelf uh, ja, kunnen redden. En uh, daarmee... Ja, komen ze toch wel weer aan een heel uh, pijnlijk verhaal in, in Friesland, inderdaad. Want in making ga kort geleden drie mensen overleden. En uh, ja, deze boer dus uh, is echt aan de dood ontsnapt. Maar wat, wat gaat er dan precies mis? Kun je dat beschrijven? Nou, ik ben niet de chemicus, maar op het moment dat jij, uh, die koeien die poepen natuurlijk in de stal, dat, komt, uh, dat gaat door de grond naar beneden, of door de vloer naar beneden, en komt daar ja, in de opvang. En op een gegeven moment moet dat gemixt worden. Ja. En bij dat mixen komen er stoffen vrij en ja, die kun je niet ruiken. En, een hoop boeren doen dan uh, bij, bij, ja, als voorzorg al uh, heel veel ventilatie en, en dergelijke. Maar ja, soms uh, zijn de stoffen zo zwaar en dat, dat blijkt nu ook wel... want de brandweer is na de tijd uh, is, is gaan meten... en heeft ontzettend hoge waarden aangetroffen... Uh, dus die meneer die heeft geluk gehad dat, dat, uh, dat een van de koeien, of uh, een aantal koeien dus, uh, ja, dat hij het eerder voelde dan hij. Ja, dat, dat klinkt alsof de maatregelen die nu genomen worden niet altijd afdoende zijn. Komen er nu extra maatregelen, denk je? Nou, dat, dat is wel een, een vraag die er gesteld wordt, maar of er extra maatregelen komen is, is heel ingewikkeld. Ook de boeren, die hebben, uh, ja, het zijn natuurlijk zelfstandigen die dat al, al jaren doen en die zeggen van ja, op ons gevoel kunnen we het redelijk doen. Uh, ik denk toch wel dat door deze incidenten dat er uh, een flinke uh, schrik is gekomen hoor, bij die boeren. Dus uh, ik, ik heb nog niet specifiek van brandweer of uh, van wat voor instanties dan ook gehoord dat er extra maatregelen komen, maar. Nou ja, goed. We, dus gaan, het, we ons gaan het Nee. Nog even iets anders bij jullie uit de regio. Uh, een bijzondere vondst is gedaan op het strand van Ameland. Uh, geen aangespoelde walvis deze keer, maar iets heel anders. Wat precies? Ja. Uh, nou, Ken je de film uh, Jurassic Park? Ja, van vroeger. Ja, daar heeft Steven Spielberg die heeft zich uh, op een stuk steen... Ja, je moet, ik weet niet meer of je die film nog goed voor ogen krijgt... maar dat, op een gegeven moment uh, is er een steen, daar zit een insect in. En uh, dan in die film kunnen ze dan uh, zeg maar met een techniek kunnen ze bloed uit die insect halen... en daar kunnen ze DNA van ontwikkelen. En zo krijgen ze weer nieuwe uh, dinosaurussen. Ja, en nu de Link naar Ameland? Ja, de ja, Link naar Ameland. Nou, er is een steen, de barrensteen... Uh, die dus gebruikt het in die film. Daar is nu een, uh, een klom van gevonden van 5,5 kilo. En dat is heel opmerkelijk. Dat heeft Robert Jouwstra, heeft dat gedaan uit Oosterwolde. Die liep over het strand en die dacht, hé, hey, er ligt een brok. En die, uh, die zou er een schop tegenaan geven. En ja, dat was uh, vrij hard. En toen heeft hij meegenomen. Toen ontdekte hij al heel snel van, hey, dit is iets speciaals. Maar ba Barnsteen is, is dat? Wat, wat, wat, is dat zoveel waard dan? Waarom is dat zo bijzonder? Uh, het is heel bijzonder. Het is, het is een soort van uh, een, een, ja, een, een sieraad. Mensen maken daar dus sieraden van. Je kan als je op, op internet gaat, je gaat op barnsteen zoeken, kan je dus sieraden vinden. Met barnsteen, met zo'n insect er ook in. Okay. Alleen hij heeft een klomp van 5,5 uh, kilo. En als uh, ik geloof dat. 1 gram is het 2 euro waard. Dus uh, hij heeft een, een klomp gevonden van uh, 11.000 euro. Nou, maar hij gaat het niet in. Hij geeft, heeft het aan het uh, museum gegeven in, uh, in Ameland. Ah, dat is dan wel netjes. Bedankt, uh, Rudolf Lausma van Omroep Friesland. Dan gaan we naar uh, regio Drenthe. Daar zit Aniek Oosting van het Dagblad van het Noorden. Aniek, jij bent ontsnapt uit een brandend huis. Ja, dat klopt inderdaad. Was dat uh, voor je werk of uh, per ongeluk? Nee, dat was, dat was voor mijn werk. Wij maken als krant deze zomer de serie grensstreken En dat is participerende journalistiek. En daar uh, proberen we elke week een onderwerp aan te pakken wat nogal zich veel heeft voorgedaan de afgelopen jaren. Nou, we hebben natuurlijk uh, veel brandende boerderijen gehad de afgelopen jaren, studentenhuizen in de brand. Dus we dachten, laten we dat ook eens gaan proberen. Ja, en, en, en dan ga je, hoe gaat het dan? Dan ga je in een huis zitten en dan? Ja, we zijn uitgenodigd door de brandweer, dus zij hebben het in scène gezet voor ons, wat wel zo veilig is natuurlijk. Want uh, als je een huis echt in de fik steekt, dat is natuurlijk best gevaarlijk. En dan zaten we inderdaad in een brandend huis en dat stond vol rook en uh, ja, daar moesten wij uitkomen. En hoe doe je dat? Laag blijven, dat is tip 1. Um, rook gaat omhoog en uh, aan de onderkant blijft het dan uh, nog de meeste frisse lucht over. En van tevoren een vlugroute bedenken. Dat schijnt ook lastig te zijn als je in paniek bent en um, ja, in het pikkerdonker het huis moet verlaten. Oké, okay, en dat is ook de reden dat jullie dit gedaan hebben. Eigenlijk gewoon tips voor mensen die in zo'n situatie komen. Annick? Ja, volgens mij ging er iets mis. Oh, ik zei, is dat dan de reden dat jullie het hebben uitgezocht? Tips voor mensen die in zo'n situa zo situatie terechtkomen? Ja, want we wilden toch eens beschrijven hoe dat dan gaat en hoe je hoe je, je dan voelt. En uh, ja, het is inderdaad best wel heel eng om dan nog rustig te blijven... en te denken, oké, okay, en hoe kom ik nu het snelste buiten? Oké, okay, nou, het is jouw niet mogelijk. Dankjewel, Annick Oostingen van Dagblad van het Noorden. Uh, dan gaan we naar de laatste regio van vandaag en dat is Den Haag. Uh, Patrick van Houten van Omroep West. In Den Haag regen het gisteren luchtballonnen. Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Agenaars hebben hun ogen uitgekeken, want uh, er vlogen er ineens twee over de stad... die ook uh, heel laag bleven hangen. Uh, ze moesten uiteindelijk allebei een uh, noodlanding maken. Eentje op het Malieveld en eentje in het Huygenspark. En dat is nog best wel riskant. Midden in de stad moet je je voorstellen, vlakbij station Hollandspoor. Daar Oei. staat een hoge woontoren vlakbij, het strijkeizer. Dat park zelf staat ook vol met uh, grote kastanjebomen. En verkeer natuurlijk. En er is verkeer inderdaad. Uh, dus dat was best een, een tour voor die uh, ballonvaarder, Gert-Jan Masselink. Maar uh, hij kon niet anders, want de wind was weggevallen. Maar dan zou je denken, dat gebeurt er wel eens vaker dat de wind wegvalt? Ja, dat zou je denken. Maar uh, over het algemeen gebruiken die uh, hete luchtballonnen... Uh, de wind ook echt om, uh, om verder te komen. En ze hadden er ook echt op gerekend. Ze hadden contact gehad uh, met, uh, met uh, de meteo-instanties uh, uh, van tevoren. En toen leek het allemaal uh, prima. Uh, maar toen zaten ze in de lucht en uh, toen ging het toch echt mis met die uh, wind. Okay. Uh, we hebben ook een reactie van uh, Gert-Jan Masselink, die uh, ballonvaarder... over hoe het nou zat. We uh, gingen omhoog en de wind viel weg en uh, dan hang je daar en daar moet je het dan mee doen. We hebben uh, een, toch een hele tijd zo'n beetje boven Hollands spoor gehangen. Dat is naast het uh, strijkijzer. dat is een heel hoog gebouw. Dus daar moesten we steeds uh, omhoog om daar voor of daar achter te blijven. Ja, Deze beste man heeft het toch wel voor elkaar gekregen om iedereen zonder uh, verwondingen op de grond te krijgen. Krijgt hij nu nog een boete of is hem niks te verwijten? Nee, hij krijgt geen boete. Volgens een politiewoordvoerster uh, mocht dit wel. Want bij een tekort aan wind mogen die ballonvaarders een plekje zoeken om te landen. In principe mogen ze dat overal doen. Uh, alleen als hij wat gesloopt had bij die landing, dan zou hij nog een boete kunnen krijgen. Maar dat ziet er voorlopig niet naar uit. Iedereen is uh, veilig uit het bandje gekomen. En ook op de grond ging het allemaal goed. Uh, verrassend genoeg. Nou, heeft hij goed gedaan. Bedankt Patrick van Houten van Omroep West. En uh, dan zijn we alweer toe aan de dichter bij de dag. En dat is vandaag Karel Was. Ja, hallo. <coughs> Het gedicht gaat over Willem de Ridder... waar ik een enorme bewonderaar van ben. Okay. Willem de Ridder. Zijn krakend milde stemgeluid werkt als een verrassingsaanval. In donkere nachten, op lichte morgens. We weten niet waar hij ons brengt. Is dat niet wat we willen? Hij leidt ons via onze eigen fantasie naar plekken van de ziel. Landschappen van de geest... En nog het meest is hij een spiegoloog... die zonder stemverheffing of geloof ontziet als een perfect object... als je maar steeds weer op tijd vertrekt naar horizonnen van de mogelijkheid. Kortom, een tovenaar. Al was het maar omdat hij nooit de lampen van zijn wijsheid zal laten doven. Daarom. dankjewel het gedicht is uh, straks na te lezen op onze website. Dit is de dagpunt nu en daar kunt u ook gesprekken terugkijken en uw reacties of ideeën kwijt. Dit is de dag, zit, zit erop voor vandaag. Erik en Boosnijden bedankt en dat geldt ook voor uh, bioloog Eggenhuizen. Uh, Radio 1 gaat zo meteen door met Villa VPRO, uh, Ger Jochems en Tesselblok. Ger, wie hebben jullie te gast zometeen? Uh, Farah Karimi, die ken je nog wel, denk ik. Ja, ja. Zij was Iraans vluchteling. Ze was jarenlang kamerlid voor GroenLinks. Ze is inmiddels directeur van Oxfam-Novib alweer een aantal jaar. Uh, maatschappelijk geslaagd, zou je kunnen zeggen. Zij is de laatste in onze serie over succesvolle vluchtelingen. En we vragen haar natuurlijk wat is haar recept voor maatschappelijk succes voor als vluchteling. Varek Riemu dus, straks in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier precies. Tijd voor het NOS-journaal met Raymond Seret. Honderden moslimbroeders zijn in Alexandrië, de tweede stad van Egypte de straat op gegaan uit protest tegen het gewelddadige ingrijpen van het leger in twee kampen in Cairo. Het Britse persbureau Reuters meldt dat ook in Cairo honderden aanhangers van de moslimbroederschap de straat op zijn gegaan... en die zouden een regeringsgebouw hebben aangevallen en in brand hebben gestoken. De KLM past een vluchten van en naar Cairo aan in verband met de onrust in Egypte. Het heeft een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bevestigd. De vlucht van vanavond vanaf Schiphol wordt verplaatst naar morgenochtend... in verband met de avondklok die in Egypte geldt. Morgen wordt bekeken hoe het vluchtschema voor de rest van de week eruit gaat zien. Een man uit het Brabantse Berlicum is opgepakt... omdat hij via Marktplaats zeker 160 mensen zou hebben opgelicht. Het leverde hem volgens de politie 25.000 euro op. De man bood via de advertentiesite vooral auto-onderdelen te koop aan. Mensen betaalden vooraf, maar hun bestelde spullen werden nooit geleverd. En in Den Haag is de Japanse capitulatie herdacht. Onder andere premier Rutte legde een krans bij het Indisch monument. Cabaretier Diederik van Vleut hield een toespraak. Door de overgave van Japan op 15 augustus 1945... kwam er vandaag, 68 jaar geleden, een einde aan de Tweede Wereldoorlog... in Zuidoost-Azië. De India-denking trekt jaarlijks duizenden belangstellenden. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Papieren crisisbloemen uit Athene. en de rol van de wetenschap in opsporingsmethode en rechtspraak. Daarover gaat het na vier uur. Deze week is het thema in het eerste half uur van de villa... de succesvolle vluchteling. En vandaag praten we met Farah Karimi. In ach, 18, wil ik zeggen, 1983, gevlucht vlucht uit Iran. Van 98 tot 2006 Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en nu al jaren directeur van Oxfam Novib. Uw reacties zijn natuurlijk als altijd welkom via de site villa Dit is tot half vijf Villa VPRO. Asielzoekers die een hongerstaking zijn... worden nog steeds in isoleercellen gezet. En dat meldt NSR Handelsblad vanmiddag. En dat is heel opmerkelijk, want staatssecretaris Fred Teven van Justitie... beloofde twee jaar geleden dat het niet meer zou gebeuren. Advocaat Frans Willem Verbaas, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft in 2010 een klacht ingediend... omdat uh, een van uw cliënten in de isoleer terechtkwam. Uh, en Teven die beloofde toen beterschap. Uh, wat daar is niet zoveel van terechtgekomen, lijkt het. Uh, nee, daar lijkt het op. En het rare is dat die klacht ook destijds gold tegen detentiecentrum Schiphol. Nou, nu is, heeft Schiphol een nieuw uh, justitieel complex... Mm -hmm. Maar daarin is men gewoon op de oude voet doorgegaan. En mm -hmm. dat is heel vreemd, omdat toen is toegezegd... na aanleiding van de klacht van de ombudsman... dat er geen oorstakers meer in kale isoleercellen zouden geplaatst. En dat is wel gebeurd. Wat is de, wat is de kracht, de, de echte waarde van die uitspraak van, van de ombudsman... of de toezegging van Teve? Kan de directie van dat Justitieel Centrum op Schiphol... dat eigenlijk dan zomaar naar zich neerleggen? Nou, dat denk ik niet. Als een staatssecretaris toezegt dat uh, aanbevelingen van een ombudsman gevolgd worden, dan mag je ervan uitgaan dat hij dat ook doet. Hm. En dat is niet gebeurd. Er is aangegeven dat uh, het nog niet is geïmplementeerd, nog niet is uitgevoerd, maar goed, het is wel een toezegging van twee jaar geleden. Nog niet geïmplementeerd, iemand ergens niet indoen, dat, dat heeft heel lang nodig om te implementeren. Nou ja, kennelijk. Maar die vraag moet u natuurlijk aan justitie ja, stellen ja. en niet aan mij. Ja, zeker. Maar, uh, Een andere vraag die, ik, die we ook aan hun moeten stellen, maar die zijn er even niet. Maar u heeft er vast een idee over. Waarom willen ze zo graag hongerstakers in de isoleer gooien? Um, ja, nou dat... Is... Even los van hun formele al antwoord op die vraag, hè, Maar wat is de echte beweegreden? Um, er wordt aangegeven dat dat is omdat een camera-observatie nodig heeft. Uh, het wekt natuurlijk sterk de indruk dat een isoleercel gebruikt wordt om een hongerstaking te breken. Want er is geen medische noodzaak en ook geen noodzaak voor ja. camera-observatie bij hongerstuikers. Maar waarom zouden ze dat willen breken? Wat kunnen het eigenlijk schelen? Nou ja, als mensen uh, een hongerstaking of een dorststaking uh, lang uh, gaan voortzetten, dan wordt dat natuurlijk uh, problematisch. Er kan, schade, kan schade ontstaan hmm. en mensen kunnen sterven uiteindelijk. Ja, ja. zij zeggen, um, uh, ja, luister eens, het is wel degelijk op medisch advies, want artsen zeggen, je moet iemand die in hongerstaking gaat echt 24 uur in de gaten houden, zodat er hem of haar niks ergs overkomt. Ja, en bij ons staan die camera's nou eenmaal in de isoleercel. Ja, dat is een soort zwarte pietenspel. Kijk, wat uh, artsen adviseren, dat is camera-observatie. En ik heb hier destijds een klacht bij een tuchtcollege over ingediend. Uh, de arts zegt dan van, ja, ik adviseer camera-observatie, maar geen isoleercel. En de directie zegt van, ja, goed, er is een medische reden om iemand in een isoleercel te stoppen. Nee. En ja, dat is toch gewoon wat anders. Maar dan, dan, uh, dan beslist iemand toch gewoon om elders ook camera's te plaatsen? Uh, nou, dat zou op zich uh, goed kunnen. Dat, uh, Dingen die kosten niks meer tegenwoordig. Nee, maar goed, de detentiecentra hangen natuurlijk ook vol met camera's. Je kunt best een uh, gewone cel met een televisie, hè? want dat uh, ja. is natuurlijk een belangrijk uh, punt, voorzien van een camera. Ja. Wie heeft in er... deze nou doorzettingsmacht dat het nou een keer gebeurt? Uh, ja, dat ligt uh, in de handen van uh, justitie. Dat zou Teven gewoon met een knip van de vingers kunnen doen. Ja, bij wijze van spreken, het lijkt mij niet zo moeilijk uitvoerbaar. Goed, en hij heeft dat twee jaar geleden ook gezegd. Er is nu twee jaar niks gebeurd. Ligt het nu dan misschien niet in handen van de Kamer... om daar politiek enorme druk op te zetten en zeggen... nou hou je aan je woord en morgen is, is het zover? Um, ja, dat denk ik wel, maar dat ligt verder in handen van de Kamer. Ja, maar gaat, is een volgende stap van u dat u zegt... ik ga me nu ook dan daadwerkelijk tot de Kamer richten... en hen en vragen de staatssecretaris hierover op het matje te roepen? Uh, ja, inderdaad. Maar goed, dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik hier in de uitzending zit. Om hmm. het duidelijk te maken dat dat zo loopt. Ja. Hier zit uh, Vare Kerim, jarenlang kamerlid geweest. U hield zich met uh, dit soort uh, zaken bezig. Kan de Kamer in zo'n kwestie iets? Ja, ik zou, dat zou mij ook niet verbazen dat het al, naar aanleiding van die uh, publicatie ook uh, fracties zullen zijn... die dan uh, vragen daarover ja. uh, zullen stellen. Absoluut. Ja. Ja. Blijf verbaasd, maar flink toeteren naar de Tweede Kamer dan. Ja, dat uh, ga ik zeker doen. Oké, okay. meneer Van Baas, dank u wel. Ja, graag gedaan. Pst, één minuut. Het bejaardenhuis. Hier, ja. maar waar zit je? hem? mee Toen mijn moeder in 2009 overgebracht werd... was ze de enige Marokkaanse vrouw op de afdeling. Je krijgt gewoon hele vreemde reacties. Waarom heb je haar dus nou niet thuis kunnen opnemen... Durf je je moeder te laten opnemen? Je hebt de plicht om voor je ouders te zorgen. Ik denk dat ze nu dus nog wel tevreden is. Ze is gewoon goed verzorgd. Wat de Marokkaanse gemeenschap van mij vindt, is mijn los niet. Het gaat om mijn moeder en het gaat om de zorg voor mijn moeder. Assalamu Deze mevrouw is Afghaanse. En deze mevrouw is Marokkaanse. Er zijn dus een aantal Marokkaanse vrouwen tussen, dus ze is de de afdeling. Ik denk dat ieder vrouw de afzonderlijk denkt, ik ben niet de enige. Eén minuut gemaakt door Imke van Horen. Deze week is het thema bij ons vluchtelingen die het in Nederland gemaakt hebben. Vandaag en tot slot uh, Varanas, uh, Varadus Karimi. Iraanse vluchteling, was Tweede Kamerlid van Gelinks. ik zei het zo pas. Nog een heleboel meer. En sinds 2007 directeur van hulporganisatie Oxam Novib. Mevrouw Karimi, welkom voor de Dank tweede we. keer. Uh, dit is toch, klinkt, klinkt toch wel als uh, een geslaagd iemand? Nou ja... Um... Niet, zoveel, niet zo bescheiden gelijk. <laughs> Um, ja, ik doe uh, eigenlijk de dingen waarin ik geloof. Hm. En ik zet er me ook uh, ongelooflijk voor in. En uh, gelukkig uh, lukt het mij ook inderdaad in posities uh, tot nu toe terecht te komen waar ik uh, invloed kan. Uh, ja, ja. tegen gaan we het over hebben ja. in hoeverre daar geluk bij ja. te pas komt en in hoeverre je dat zelf afdwingt. Maar laten we inderdaad even naar uh, het begin gaan hoe u in Nederland kwam. Om te beginnen, uh, ja, u bent uh, gevlucht. Uh, vertel nog even, het vaker opgeschreven, wel eens vaker verteld... maar niet ervan uitgaand iedereen ja. het weet. Waarom bent u gevlucht? Nou, um, zoals u weet, in 1979 heeft een revolutie plaatsgevonden in Iran. En uh, dat was uh, de tijd waarin ik dus dan uh, als jonge meisje uh, um, politiek bewust werd. Eerst uh, tegen het regime uh, van Shah uh, um, in demonstraties aan revolutie meegedaan. En daarna, toen het heel snel duidelijk werd dat het regime wat er daarna kwam... eigenlijk geen democratisch regime was en geen beter alternatief... Ja, tegen het uh, Islamitische Republiek uh, in verzet gegaan. En dat zijn de redenen geweest uh, die mij dan uiteindelijk hebben uh, gedwongen om het land te verlaten. Ja, u bent eerst uh, niet meteen naar Nederland gegaan, eerst naar nee. Duitsland. Klopt. Ja. Daar heeft u gestudeerd? Begonnen te studeren. Begonnen en te studeren, we precies. <laughs> maar uiteindelijk bent u toch in Nederland terechtgekomen. Ja. En um, u had toen inmiddels een Duitse man, dus u, kon, ja. u, u, u hoefde hier niet een asielprocedure in, hè? Nee, dus ik heb mijn asielprocedure in Duitsland inderdaad ja. uh, afgerond. Uh, dat was een hele stevige asielprocedure, zoals het ook uh, hier is. En uh, gelukkig uh, um, nou ja, erkend als uh, politieke vluchteling. ja. Ja, precies. En hier in Nederland konden u zich dus gewoon met uw gezin vestigen? Klopt, ja. Toen bent u meteen ja. weer gaan studeren in Groningen. Ja. Klaar. Ja. Wat is dat toch? Is dat er de basis onder andere van nieuw succes? Dat altijd en eeuwig maar jezelf blijven. Verbeteren, leren, leren, leren. Nou ja, goed voor, voor, ik, ik bedoel, voor politieke activisten zoals ik... en daar zijn natuurlijk ook andere Iraniërs... vergelijkbare um, geschiedenis hebben. Dat is vooral uh, ja, een beetje stedelijke middenklasse... goed opgeleide mensen, geëngageerde politieke actieven. Dat was die mijn generatie die dan het land en heeft uh, verlaten. Dat is ook He? mijn achtergrond. Ja. Dus in die zin is het natuurlijk helemaal niet verbazingwekkend dat ik toen ik dan de kans kreeg weer uh, met, uh, met de onderwijs te beginnen... en mijn studie af te ronden... Ik sprak u heb toen nou aan Nederlands? Nee, ik uh, sprak Duits. Mm -hmm. uh, dus dat maakte het leven een stukje gemakkelijker. En ook het leren van Nederlands uh, werd een stukje makkelijker. Uh, maar, maar ik ben ook echt begonnen, zowel met mijn studie begonnen... als met taal leren En die twee heb ik tegelijkertijd gedaan. Ja. Want u begreep natuurlijk ook dat dat wel van belang was... Absoluut. Als je absoluut, je hier maatschappelijk ja. wil gaan ontwikkelen? Ja, ik bedoel, dat is het eerste wat je nodig hebt... om in een samenleving te kunnen voetvatten. Uh, en voor mij geldt het uh, echt uh, als een soort uh, levenswijsheid als je weet... dat uh, je moet participeren, op welke manier dan ook. En het allereerste is natuurlijk communiceren. In de staat zijn om te communiceren. En daar heb je de taal nodig. Mm. Oeh, um, wat vond u daar toen van? Want in die tijd dat dit speelde bij ja. u... Toen was het hier nog niet zo uh, nee. en om te zeggen... die mensen die Nederlands. hier komen, die zullen en moeten Nederlands leren. Nee, um, sterker nog, iedereen begon met mij ook duits en Engels te praten... waar ik dan onder protest zei, nee, uh, ik wil graag Nederlands... want mm. ik wil een Nederlands leren. Dus wat dat betreft is er ook de neiging... Uh, of althans, uh, toen was de neiging ook van uh, de omgeving... van de mm. Nederlanders, mm -hmm. mijn buren bijvoorbeeld... die buitengewoon vriendelijk uh, waren, was om juist om het gemakkelijk te maken voor jou, in, in andere, andere taal met jou te gaan praten. Dus dat, uh, um, dat is inderdaad niet zo geweest nee. dat iedereen verwachtte dat je Nederlands sprak. Maar daar had u later uh, actief zijnde in GroenLinks, dat had ja. u wel een flinke discussie dan. Waarover? Nou, over dat leren van die taal, wat vrij essentieel was, waar, waar het niet te, te gebruik, gebruikelijk was toen om dat op te leggen, het leren van Nederlands. Um, nou, ik denk dat het ook voor GroenLinks uh, was het heel erg snel duidelijk dat uh, die um, inburgerings, uh, um, zeg maar, cursussen, zoals die dan heette toen, dat dat dan wel relevant was en nodig was. Dus daar heeft ook GroenLinks uh, mee ingestemd. Hm. Hoe bent u eigenlijk bij GroenLinks uh, terechtgekomen? Slaan we even over dat daarvoor al in allerlei maatschappelijke organisaties <laughs> zat. Ja. hoe kom je hoe kom je dan in de politiek terecht? Mm -hmm. nou ik was natuurlijk politiek actief. ik bedoel de politiek zit er zo min of meer in uh, in het bloed zoals u wilt. Um, en uh, ik begon maatschappelijk inderdaad... met allerlei dingen mee uh, bezig te houden. En op het gegeven moment had ik het gevoel van... nou ja, als je echt invloed wil uitoefenen... dan moet je weer bij de politiek zijn. Mm -hmm. um, en dat was eigenlijk de manier... waarop ik dan ook om me heen gekeken heb. Van welke politieke partijen bestaan er überhaupt in Nederland? Heb ik me een beetje verdiept. En um, nou ja, goed, qua ideeën... en gedachtegoed... aan um, uh, ja, belangrijke uitgangspunten sluiten dan GroenLinks het beste bij mij uh, aan. En daar was ook de keuze ja. sneller gemaakt. U heeft ook gezegd, en dat speelde waarschijnlijk in die tijd ook al... Uh, ik heb mijn islamitische en Iraanse achtergrond... zoveel mogelijk in Nederland weggedrukt. Was dat om zo Nederlands mogelijk te zijn... of was het een handicap bij functioneren? Waarom was dat? Nou... Um, Iraanse achtergrond niet zozeer uh, weggedrukt. Maar toen ik dan in de politiek kwam, was die vraag... van: nou ga ik me bijvoorbeeld als woordvoerder... omdat ik ook nog een keer woordvoerder was voor buitenlands beleid... aan ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Dus uh, ligt er voor de hand dat je ook nog Iran natuurlijk mm -hmm. doet. Maar voor mij was het eerste van... ja, ik heb zo'n moeilijke relatie natuurlijk met Iran... Als, als met het regime van het, van het land. Nou, kan ik... Uh, als woordvoerder van een politieke partij um, of in Nederland opbevangen. onbevangen woordvoeren. Hmm. Vandaar dat ik eerst heb ik gedacht: nee, dat doe ik niet. Maar later dacht ik: ja, ik heb hier het meeste verstand van. Zelfs dus hmm. iemand die zelf verstand heeft van Iran, dat ben hmm. ik. Ja. Ja, waarom zou ik dat dan niet doen? Dus gaandeweg uh, heb ik ook woordvoerderschap over Iran uh, gedaan. Maar dat, dat, uw islamitische achtergrond, waarom zou u die. Weg willen drukken. Nee, nee, ik ben helemaal niet gelovig. Um, dat is ergens, ik weet niet, um, bij een of andere interview of een plek terechtgekomen oh God, is dat, dat, dat ik weer. dan. Het ja, mapje, ja, dat ik het ja, in het mapje oh, staat je. dat ik dan gelovig moslim ben of zo, maar dat ben nee, ik niet. Nee, er stond ik iets van gematigd. Ja, precies, ooit. zoiets. Ja. Staat. Sta, Stond ooit ergens. En dat ben ik helemaal niet. Ik bedoel, ik ben. Uh, um, toen in, in, uh, in de politiek eigenlijk begon, uh, was ik wel bij een groepering die islam als ideologie had. Dat mm -hmm. klopt. Maar het was veel meer dat gedachtegoed van, nou ja, uh, uh, een sociaal rechtvaardige samenleving, gebaseerd op uh, gedachtegoed van islam. Meer politieke kant dan veel meer politieke kant dan de religieuze kant. Mm -hmm. Dus dat. Uh, dat klopt dus gewoon niet. Dat klopt gewoon niet. Dan wat anders. <laughs> uh, uh, um, toen u uh, begon in de politiek... en nu is dat nog zo, hoor. Ger, dat viel hem op. Die spanning die er is. Dat wantrouwen wat er op dit moment is tegen politici. En ook tegen allochtonen. Dat was er toen ook al. En uitgerekend zegt u... ik ga als allochtonus lekker de politiek in... Uh, aan de andere kant geef je daar juist mee aan... dat je ongeveer de meest geïntegreerde... volledige geassimileerde allochtoon in Nederland bent. Maar daar zit een spanning tussen. Um, ik bedoel... De ik was nog geen tien jaar in Nederland... toen ik in de Kamer werd gekozen. Ik vind het echt... Uh, um, helemaal niet uh, vanzelfsprekend. En het is ook niet uh, normaal... zou ik zeggen, dat je dan zo snel... Uh, uh, in hoogste politieke orgaan... kan meedoen. Ik vond het ook heel erg spannend voor mezelf... of ik het überhaupt kan. Uh, want... Um, politieke cultuur is niet alleen wat het dan formele cultuur is. Dus er zitten ook heel veel ongeschreven regels in de Kamer, in omgaan met de politici, hoe je je moet gedragen in de fractie, met andere uh, leden van... Maar daar We hebben niet alleen buitenlanders last Precies, van. Precies, daar, om daar, daar heeft er iedereen last van. Ja, en ja. Dat klopt ook. Dus dat was ook voor mij heel erg spannend, of ik dat allemaal kan. Of ik het dan kan onder de knie krijgen. Ik bedoel, voor mij was het ook een experiment. Zo van, nou ja, jij, jij was bereid om je leven te geven voor een democratische systeem. Nou, ga maar nou van binnenuit zien of het ook echt waard is. Of het echt ook zo werkt. Mm -hmm. En kan je daarin ook echt werken? En uh, uh, iets bereiken? Dus voor mij was het echt heel erg nieuwsgierigheid. Een nieuwsgierigheid om mm -hmm. te zien van, nou... Kan ik dat? En uh, ik moet zeggen, ik ben heel onbevangen daar naartoe gegaan. En ik kreeg ook alle steun natuurlijk van de fractie van GroenLinks. En uh, voor, voorop uh, van uh, Paul Rosemar, die dan toen ook fractievoorzitter was. Dus ik moet zeggen dat ik het uh, helemaal niet zo ervaren heb... van nou, mensen vertrouwen je niet. Nee, absoluut niet. Ik was er heel erg trots op. Ik ben er nog steeds ook trots op dat ik dat gedaan heb. En plus het feit dat ik heel vaak echt van heel veel mensen te horen heb gekregen van nou Jij vertegenwoordigt mij. En dat zijn mensen die normaal gesproken... nou, vluchtelingen, allochtonen... Hmm. die zichzelf niet vertegenwoordigd zien Oemelijk. Dus wat dat, wat dat betreft uh, vond ik het echt absoluut meer ja. dan de moeite waard. Zat er trouwens helemaal geen spoor in van uw uitverkiezen... om kamerlid te worden dat GroenLinks dacht... ja, wij moeten toch een bepaald percentage allochtonen kamerleden Oh, ja, zeker. En we gaan even goed op zoek en dan rol je al eerder uh, ja. eruit. ja. Zeker. Ja. En dat heb je nooit vervelend gevonden. Nee. Nee. Ik bedoel, ik heb die kansen gekregen... en ik heb die kansen gegrepen. En als je dus die het mensen, de, dan ja, dan gelijk en als je, ja. Exact. Als, je dat, als het niet lukt, die zit, dan is het die mislukking. Je zit van, nou ja. ja, zie je wel, die allochtoon. Ja. Um, uh, maar als het lukt, dan praat niemand over de allochtoon. Ja. Dan, dan ben je gewoon een ja, ja, ja, kamerlid. Ja, ja. Je werd even op dat, alloch op dat ja. allochtoon zijn gedrukt. In die periode ook. Toen, toen malig kamerlid Nawijn begon over uh, de valse vluchtverhalen... Ja. Die die u had opgehangen om asiel te krijgen, maar dat ging... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee in nee. Duitsland, hè? Ja, ook niet. Ik heb Was niet... dat niet waar hij u nee. van beschuldigde? Ja, precies. Ja? Hij beschuldigde mij van iets wat ik dan... Ik had in mijn eigen boek ik heb een boek geschreven waarin ik dus ja. dan uh, alles eigenlijk uit de doek het heb gedaan. Het geheim van het vuur. Precies, het geheim van het vuur. En daar had ik uitgelegd de manier waarop uh, de organisatie waarmee ik werkte, de Volksmoederhedin, voorzorgde dat die dan uh, mensen met, um, uh, nou ja, die bijvoorbeeld in Verenigde Staten leefden... maar toch naar Europa moesten komen, op basis van hun verhalen wat niet klopte hier als ze kregen, want andere manier van verblijfsvergunning niet beschikbaar was. En ik heb daaraan meegedaan. Dat Parijs. had het ja, verhaal. Ja. Ja. Ja. Ja, precies, die was. Ja. precies. Ja. dat is het verhaal. En toen heeft Naba een vraag over gesteld. En die zijn ook door minister Verdonkt. Toen um, gewoon netjes beantwoord. Van ja. Dat er geen sprake maar van Maar dat was. is eigenlijk de enige ja. keer geweest... dat er even iets een beetje uh, uh, opleiden van... Ja. De, Deugt het eigenlijk wel? Nou ja, deugt in de zin van dat dat dan uh, heeft... want dat was in de nasleep van alle die discussies... van de Hirsi Ali en iedereen dacht... oh, nou, daar hebben we een volgende. Maar goed, yeah. dat was niet het geval. Wat we in die tijd een dubbel paspoort? Ik heb altijd willen pas, Maar dat was dan kennelijk niet in de mode om daarover te zeuren. Dat is later ge gekomen. Daar bent u precies die dans ontspongen. Maar er zijn aantal Toen aboud heb en, en Ariep. En nee, maar goed, ik bedoel ook ja. zelfs in geval. Kijk, het, is, het zijn landen die gewoon niet accepteren... dat je je nationaliteit ja. opgeeft. Dat, nee, dat, geeft, dat een geeft ook voor Iran. Ja, maar dat was voor een aantal Kamerleden geen reden... om daar niet over moeilijk over, over te doen. Nee, ik... Want uh, hoe heet ze? De staatssecretaris PvdA Justitie... die daar ja, werd van gezegd... daar kunt u eigenlijk wel staatssecretaris... Nee, dat oh, was nee. bijraak, bijraak. Ja. Ja. kijk neem, uh, um, zij zijn natuurlijk diegenen die dan in uh, bestuur gekomen zijn ik ben er ja. niet of nog niet in nee. ieder geval oh, dus wat dat betreft, uit, oh, dat, dat betreft dat, ja. wat dat betreft denk ik dat is dan daar was het dan die vraag naar. maar ja, ik bedoel, als volksvertegenwoordigers zijn... vind meer dat hij die dubbele paspoorten heeft. Ja. Even nog um, terug naar het uh, gewone leven in Nederland. Hè? Ja. Um, wanneer kreeg u nou het gevoel... ik ben eigenlijk wel gezetteld? Um, ik weet het heel goed. Dat was de eerste keer, denk ik, in nou, begin 2002, 2003. Ik kwam uit Pakistan terug. Ik was voor een reis... En ik, was het ik had echt het gevoel van, nou, ik kom thuis. Ah, ja? En uh, ik heb dat zo gevoeld. En dat was zo beleefd. En ik was zo blij. En toen dacht ik, nou, dat is echt het eerste keer dat er überhaupt zo voel. En speelde, en misschien, het, speelde ja. ook mee, was u toen met een kamerdelegatie daar? Nee, nee, nee, ik oh, was, was alleen. Ja. En, en u komt thuis en speelde misschien ook mee dat u zag dat uw zoon, u heeft een zoon... Uh, dat, dat die zich hier ook al veel langer waarschijnlijk gezetteld en thuis voelde. Dat dat, dat, dat meehelpt als je ziet, mijn kind is hier langzaam maar zeker geworteld. Um, ik moet zeggen, dat is eigenlijk heel grappig... dat het voor de tweede generatie veel moeilijker is... om uh, op het gegeven moment zich thuis te voelen dan voor de eerste generatie. Dat is niet voor mijn zoon het geval, gelukkig hmm. moet ik zeggen nu. Maar hij heeft ook zijn moeilijke periode gehad. Uh, omdat ik gewoon weet waar ik vandaan kom. Ik bedoel, uh -huh. ik weet wat mijn geschiedenis is. Ik weet waarom ik uh, uh, Iran heb verlaten. Ik weet welke keuzes heb gemaakt. Ik accepteer ik ook. Ik heb ook helemaal geen probleem dat mensen zeggen... jij bent niet Nederlander. Nee, ik ben gewoon zoals ik ben. En dat is ook heel prima. Maar voor jongeren eigenlijk generatie voor tweede generatie jongere generatie is het veel moeilijker want zij hebben natuurlijk die, die, die, die dat bewustzijn niet mm -hmm. um, dus dat heeft niet zo niet mee te maken, te maken. hoe verhoudt zich dat nu met die blijdschap hè, van uh, ik merk verrek, ik ik merk dat ik gewoon thuis kom ik ben Nederlander althans uh, uh, nee, overal dit is mijn gevoel. thuis ja maar hoe verhoudt zich dan met de gedachte... die u ook wel eens uitgesproken heeft je blijft altijd een vluchteling ik ben in ballingschap Laten we niet vergeten dat ik nog steeds niet de keuze heb... Om terug te gaan naar Iran. Nee. Ik heb de keuze niet. Heb. Of ik dat doe, als ik de keuze heb, dat is iets anders. Dat toch een vraag, natuurlijk. Dat is ook een, vraag, maar, dat dat je is ook een jezelf vraag. wel antwoord op. Nee, geen nee. antwoord nee. op. Echt niet. Maar um, dat je gedwongen bent, dat je niet zo uh, gewoon als ik morgen zou willen, omdat bijvoorbeeld mijn vader ziek is, ja. om gewoon even uh, naar, naar, naar huis te gaan, naar Iran te gaan, dat zit er niet in. En dat stukje voelt nog steeds als ja je bent in ballingschap, want dat is niet jouw keuze mag ja. is ook welk gevoel overheerst of is dat gewoon naast elkaar de, het, naast elkaar en... ja, ja. bestaat ja. naast elkaar u bent, wel... u bent wel terug geweest overigens he, naar ja, Iran. Ja, klopt, en ja. toen, toen, wel toen u kamerlid was met ja. een kamerdelegatie klopt en later ook nog eens voor uw boek ja klopt toen u daar was voor... Dat, voor de... Daarvoor, ja, klopt, toen u ja. daar, toen u daar was uh, als kamerlid ja dat moet toch een bijzonder gevoel zijn geweest dat je als, als volksvertegenwoordiger van je nieuwe thuisland precies terugkomt in het land waar je ja. balling ja. Van bent? Ja, uitgebannen ja, bent? Hoe ja. was dat voor u? Nou, ik vond het echt bijzonder, bijzondere ervaring... dat je terugkomt. Um, het regime zit er nog steeds. En uh, helaas, mensenrechten schendingen gaan ook uh, door. Je doet er geen enkele concessie aan het regime. Dus ik zelf zie dat formele meetings die wij hadden... heel kritisch gesprek voeren. Ja, in een soort ja, triomfantelijk. Is dat misschien niet nou ja, helemaal. Je maar je, je af, bent er wat? wel. Je, je, je voelt je toch mm. zo van. nou ja, Oké, okay, ik, ik zit er toch hier. En hoe waren dan de mensen die u ontmoeten. De uh, uw landgenoten. Hoe keken? Die zullen niet triomfantelijk nu gekeken hebben. Nou, een deel. En dat is wel ook weer het spannende van wat er in Iran gebeurt. En ook complexe. Een deel van die mensen die ik toen ontmoet heb. En die zaten in de politiek van toen. Hè, bijvoorbeeld de uh, parlementariërs. Die zijn zelf weer het land Gevlucht nadat Ahmadinejad was mm -hmm. gekozen. Dus je ziet er eigenlijk dat dat een enorm dynamische proces is in Iran. Dat diegenen die dan onderdeel waren van de macht, zitten nu weer in ballingschap. En dan nu is er weer een nieuwe groep die dan ja. uh, aan de macht gekomen. Onder die Amaginejad uh, was het sowieso niet aan de orde voor nee. u om terug te gaan. Maar nu zit er iemand anders, uh, ja. Rohani. Um, uh, maakt dat nog verschil met teruggaan of niet? Nou, ik heb de mogelijkheid gehad om hem ook persoonlijk te ontmoeten. Um, dat was trouwens ook toen wij met de Kamerdelegatie ja? daar waren. Uh, want hij was chef onderhandelingen oh, ja. um, voor het leren dossier. Dus hij heeft inderdaad. Uh, uh, ja, toch gematigde um, uh, visie uh, op de dingen. Dus ik hoop dat hij in, in, in slaagt om in ieder geval... de relatie met het Westen zodanig te krijgen. Dat dat de sancties uh, opgeheven worden. Want daar echt leidt het Iranische volk enorm daaronder op dit moment. Maar of hij verder dan dat kan gaan, dat weet nee. ik niet. Daarvoor... U... Ja, geloof ik eerlijk. U heeft in het ja. verleden wel gehoord van uh, gevluchte activisten uit Iran... Uh, dat ze bij verhoren ja. gevraagd werden naar u. Ja. Uh, hoort u die verhalen nog steeds? Want dat is um, misschien een indicatie als dat minder is, of niet? Nou ja, goed, hij is net natuurlijk begonnen. Ja. En het Iraanse systeem is, zoals ik zei, behoorlijk complex. Ze dus hmm. proberen elkaar ook een beetje in evenwicht te houden. De geestelijke, pastoren, en noem maar op. Dus hoe snel de dingen gaan veranderen, ja, dat is nog maar die vraag. Ja, ja, en dan is er ook nog maar de vraag of als het allemaal zo veranderd is dat u terug zou kunnen of gaat. Want daar bent u niet uit. Of, of, wat dan uw Nederland land? Zal is wel behoorlijk, uh, in Nederland is dat zijn. Nederland is mijn dus. thuisland. Ja. Daar is er absoluut op dit moment geen twijfel over mogelijk. Nee, dus, van, dus van terugkeer definitief dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Ook al zijn de nee. omstandigheden. Nee, Geschicht eigenlijk. Daarvoor. Ja, nee. ik, ik, ja, nee. Nee. Nee. nee. Hartstikke dat goed, blijf nee. maar lekker, zou ik zeggen. Ja. Farah Karimi, heel erg hartelijk bedankt. Directeur van Oxfam Novib. En wie wie weet straks minister. Jaren geleden uit Iran. En wie weet straks minister. Een mens weet Graag het niet. gedaan. Hartelijk bedankt. Vila Vepiro is zo meteen na het nieuws buiten terug. Opstarten, groeien.